Middernacht, het is nu vrijdag 7 oktober. Onnoordrijf in het wit met het NOS-journaal. De Zeeuwse politie heeft drie mensen aangehouden... in verband met het opblazen van een caisson op het strand van Rittem bij Vlissingen. Het zijn een man van twintig en zijn ouders. Ze wonen in Oost-Soeburg, ook bij Vlissingen. De politie denkt dat de man een zware bom heeft gemaakt... en tot ontploffing heeft gebracht... en zijn ouders worden verdacht van mogelijke betrokkenheid. De explosie veroorzaakte bijna twee weken geleden... flink wat onrust in de omgeving van Rittem.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 Wall Street sloot 1,7% hoger en eerder op de dag boekte de AEX in Amsterdam bijna 3% winst. Door de maatregel van de ECB kunnen banken makkelijker aan geld komen. Vanwege de crisis durven veel banken nu geen geld aan elkaar te lenen. In Frankrijk is het treinverkeer ontregeld door een wilde staking van conducteurs. Zij eisen meer veiligheid nadat een collega vanochtend door een passagier werd neergestoken...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 Welkom bij Casaluna, welkom bij het Huis van de Maan. Er is één uh, liedje wat in het collectieve geheugen van Nederland zit gegrift. En trouwens niet alleen uh, van dat van Nederland... want het is werkelijk over de hele wereld te horen geweest. Um, het gaat uh, zo, ik kan het zingen... maar je kunt het ook heel hele verlaatsel horen, een klein stukje. Ja, nou ja, goed. De, de, de componist, uh, Safirio Mercadante, uh, is niet bekend. Ik denk dat heel weinig mensen weten wie de goede man was. Uh, maar degene die het liedje Wereldbroem maakte, des te meer. En zij is vannacht mijn gast. Zit nu Berdien Stenberg tegenover me, of Berdien Steunenberg? Nou, alle twee. Heb jij een soort, soort split personality daarin, voor jezelf? Jouw artiestentijd en jouw wethouder van Almere-tijd? Uh, nee, nee. En, en heel veel mensen spreken mij nog steeds aan als Stemberg. En dat vind ik ook helemaal niet erg. Uh, maar ja, uiteindelijk heet ik Steunenberg. En dat is gewoon mijn meisjesnaam. Dus, uh, en ik ben, of ik getrouwd ben, ben met Pieter Klever... heb ik toch mijn meisjesnaam gehouden tijdens mijn huwelijk. Dus ik heet gewoon Steunenberg. Dit liedje, uh, Ronde Rosso... Uh, Rousseau. Rousseau, neem ik kwalijk. Uh, ken nu klassiekers. Die, sorry. Die uh, blijf je ook de rest van je leven achtervolgen, denk je? Nou, dit is toch hartstikke leuk? Nou, ik weet het niet. Ja, ja, ja het lijkt ja. me leuk. Maar ik... Nou ja, jij, jij, jij zegt net... van, je, je zou het nog zo kunnen zingen. En dat geldt natuurlijk voor een heleboel mensen. Maar ik merk natuurlijk wel dat er inmiddels een nieuwe generatie is gekomen. En die kennen Berlin Stenberg niet. En die kennen Ronde Rousseau niet. Dus... Uh, alles is ook weer vergankelijk. Het is vergankelijk. Je hebt een, uh, een, een, een opmerkelijk leven daarmee gehad. Een leven als muzikant, muzikus. Uh, heeft heeft uh, Rondo Rousseau je leven veranderd? Uh, nou, nou, veranderd weet ik niet. Ik, maar ik heb er een waanzinnige loopbaan mee gehad. En twintig uh, jaar lang heb ik uh, dankzij toch wel dat ene nummer... denk ik, een hele mooie carrière kunnen opbouwen... Een carrière met een opmerkelijke switch. Wethouder ben je nu uh, van beheer, leefomgeving en cultuur. Um, je zei het heel, heel, heel bijna blij, moet ik zeggen. Want afval, daar ga ik ook over. Na een van de bericht wat net in het NOS-journaal te horen was. Nee, het was een reclame. Oh, het is een reclame. Het was een reclame. En toen zei ik van afval, Ja, dat is zo'n spannend uh, onderwerp in mijn pot, portefeuille. En toen begon ik daarover te praten. Met nou, waarom jou? is dat spannend? Uh, nou, omdat We denken altijd een beetje denigrerend over afval... maar inmiddels kunnen we winst maken uit ons eigen afval. En wij hebben in Almere het programma Mijn Afval Maakt Winst. En daarbij moedigen we Almeerders aan om hun afval heel goed te scheiden. En dan onderkennen we vier, fracties, vier afvalfracties. Dus het GFT, het restafval dat verbrand wordt, het plastic en het papier. Alleen dat betekent vier bakken, vier, of bakken met vier bakken? Ja, ja, ja, dat betekent in totaal dus dat je vier soorten je moet scheiden in vier compartimenten. Voor het een heb je een aparte bak, maar goed, dus dat wordt gescheiden. Je begint thuis te scheiden, daar komt het op neer. En vervolgens, dat restafval, dat verbranden we. Maar we hebben nog maar weinig restafval, dus dat kost ook weinig. En de rest, dat zijn dus eigenlijk nieuwe grondstoffen, wordt gebruikt voor nieuwe grondstoffen, die verkopen we. En exact. dat brengt op dit moment zoveel winst op dat we inmiddels weten dat dat zal leiden tot een verlaging van de afvalstoffenheffing in 2012. Kijk. Nou, dat is toch goed nieuws. Dat is voor de inwoners van Almere absoluut goed nieuws. Mijn gast vannacht, Berdien Steunenberg, wethouder te Almere. In aanleiding van een tentoonstelling, daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Ben je hier bij ons? Er is één nieuw bericht. Dag Frank, jij bent in gesprek met Berdien Steunenberg, wethouder te Almere. En als ik tevoren naar Berdien hoorde, denk ik meteen aan een dwarsfluit. En dat klopt ook, want daar speelden ze op een vorig leven op. Ik wil graag weten, speelt ze nog wel eens, bijvoorbeeld voor de gemeenteraad in Almere? En graag een eerlijk antwoord. Dag. <lacht> dat was Harm Edis, die was nog behoorlijk wakker om twee <lacht> minuten voor twee. Speel je nog wel eens? Uh, ja, ik speel, ik speel nog wel eens, maar niet voor de gemeenteraad. Maar voor wie dan, voor wat dan wel? Uh, thuis, voor de fun. Maar ik heb onlangs nog gespeeld uh, uh, op uitnodiging in een soort van café... dat bij ons in het uh, stadhuis werd gehouden en... Uh, ja, het was een soort moment van de wereld draait door, maar dan bij ons intern. Almere draait door. Ja. Wat is identiteit precies? De Almeerse identiteit of gewoon identiteit? Nou, we beginnen met de identiteit in het algemeen. Iets uh, waar je je mee kunt vereenzelvigen, denk ik. Als het om jouw Al Al Almeerdense identiteit gaat, ik weet niet of het helemaal goed Nederlands is. Wat, wat is jouw Almeerse identiteit? Uh, nou, daar heb ik natuurlijk over nagedacht... naar aanleiding van die expositie die uh, vandaag is geopend. Uh, en toen dacht ik, voel ik mijzelf nou al Almeerder? En wanneer voel ik mij dan het meest al Almeerder? Ik voel mij... En, dus toen ben ik die vraag gaan beantwoorden. En ik voel mij het meest al Almeerder wanneer ik buiten Almere ben. Dat mag je uitleggen. Als ik buiten Almere ben, dan... En ik zeg tegen iemand van... Nou, ik ben Almeerder, ik kom uit Almere. Dan zie je het gezicht betrekken? Dan zie ik iedereen denken van... Of ze zeggen net van nou, daar zou ik nog niet doodgevonden willen worden. Dat is wel de, de nummer één prijsopmerking die je te horen krijgt? Nou, niet alleen maar zo negatief natuurlijk. En dan zeg ik vervolgens, van joh, ben je wel eens in Almere geweest? Nee, nee, nee, want ik wil daar ook helemaal niet doodgevonden worden... dus dan moet ik daar ook niet naartoe. En dan zeg ik, van, nou, je, je, je doet jezelf tekort. Uh, Almere is namelijk een waanzinnig mooie stad. Wij hebben een grondgebied dat zo groot is, groter dan Amsterdam. Er wonen inmiddels een kleine 200.000 mensen. We hebben alle denkbare voorzieningen die een stad nodig heeft. We missen er ook nog een aantal. Maar er wordt heel hard aan gewerkt om dat tekort in te lopen. We hebben een mooi toekomstperspectief. We groeien voorlopig nog door. Uh, maar wat het belangrijkste is, wat zo ontzettend mooi is aan die stad... dat we zoveel groen en blauw hebben in die stad... Daar kan niet één stad van Nederland, dat, zijn, dat is een kernkwaliteit van Almere... kan niet één stad in Nederland aan tippen. Oké, okay, prachtig antwoord. Albeit. Uh, maar wat heeft het nu met identiteit te maken? Want je zei, als ik buiten Almere ben... dan ben ik me bewuster van mijn identiteit dan wanneer ik in Almere ben. Wat het met mijn Almeerse identiteit te maken heeft, van ja. je? Nou, ik, ik voel mij dus heel erg Almeers. Dus ik voel mij verknocht uh, en geworteld in die stad... En wat maakt jou uh, Almere? Want jij, jij komt helemaal niet oorspronkelijk uit Almere. Er zijn natuurlijk maar weinig mensen die echt oorspronkelijk uit Almere komen. Uh, wat, wat maakt jou dan toch een inwoner? Wat maakt jou nou anders dan iemand uit heel veel Amsterdam? Het feit dat ik mij verknocht voel aan die stad. En, en uh, dat ik het idee heb dat ik daar wortel heb geschoten. En dat ik ook niet makkelijk uh, uit Almere zal verlaten. De tentoonstelling heet Wij in Almere. Uh, Die heb je geopend. Uh, wat, wat, wat is daar te zien of te horen? Wat we hebben gedaan, of wat, wat de makers van de tentoonstelling... van het Stadsarchief hebben gedaan. Zij hebben de Almeerders, zij hebben Almeerders, ook Almeerders van het allereerste uur... geïnterviewd en gevraagd waarom ze naar Almere zijn toegegaan. En uh, wat hen heeft bewogen en, en hoe ook de huidige Almere's tegen Almere aankijken. Dus ze zijn... Want we hebben inmiddels inderdaad, wat jij zegt... ook Almere's die er geboren en getogen zijn. Zo sprak ik vandaag een Almere die daar... die in Almere geboren en getogen is. Uh, meisje van twintig jaar. En ik vroeg ook aan haar van... joh, voel je Almere's? Heb jij de Almeerse identiteit? Zij zei, ze, ja, ontzettend. En ik zei, maar wat is dat dan? Dus Eigenlijk hield ik het interview ook... Uh, bij ja, haar ja, de spiegel, de spiegel even ja. voor. Ja. En... Uh, <lacht> Zij heeft niks met een oude markt of een pittoresk uh, dorpsplein. Dus het is ook heel erg wat je gewend bent. Um, dus zij, zou, zij zei ook van, ik heb alles in deze stad. Dus ik kan me ook niet voorstellen dat ik heel ooit weg zou gaan. Ja, ik zat hier van tevoren over na te denken. Toen dacht ik, goh, stel je nou voor, iemand zou mij gevraagd hebben... maak een tentoonstelling over... Het is mijn vak niet, maar stel je voor, iemand vraagt mij... maak een tentoonstelling over die tijd in de Mieren. Dan zou ik denken, dat is toch ongeveer net zoiets... als een tentoonstelling maken over het kubisme tijdens Rembrandt. Ja, nou, dat, dat, dat is natuurlijk niet waar. Want, nou laat ik het zo zeggen. Er was een jongetje van tien, dat is ook geïnterviewd. Uh, want er wordt ook een heel uh, lespakket uh, zit, zit aan, vast aan deze expositie. En ze, daarop vooruitlopend hebben ze al kinderen van de basisschool gevraagd... <tie> om een stukje over Almere te schrijven en daar ook tekeningen bij te maken. Zijn ook te zien tijdens die expositie. Uh, en een van die kinderen, Omar heette hij... Zij van, ik heb een vriend... en hij en ik willen alle twee later architect worden. Want in Almere is nog ruimte voor heel veel nieuwe, spannende gebouwen. En we hebben al heel veel spannende gebouwen. En dat vond ik zo opmerkelijk... Ja. dat dat kind van, van die basisschool dat, nou, dat al had opgemerkt. Ik snap het heel goed. En dat is, dat, is ook ook, dat is een kwaliteit van Almere. Er kan ontzettend veel, er is ruimte. En jullie hebben ook een heel mooi, soepel beleid wat dat betreft... Um, maar waarom ik dat vraag, is omdat je identiteit in, in, in stedelijke gebieden vaak ziet groeien over tientallen, zo niet honderden jaar, generatie op generatie, eh, gevolg van, van langdurige smeltkoers van mensen die al, overal vandaan komen. Is het gewoon niet te snel te kort om te, te, te verlangen dat er een, zoiets als een identiteit is? Ja, dat is natuurlijk, maar dat, is, dat is onzin. Want ik bedoel, als je identiteit zou koppelen aan uh, het aantal jaren. He, dus dat je zegt van, dat is een criterium. Je moet eerst een aantal jaren uh, iets hebben. Dan zou betekenen, is een mensenleven dan wel lang genoeg om een identiteit te ontwikkelen? Volgens mij uh, kan je dat best loskoppelen ja, van een, ste een stedelijke identiteit. He? Heb je er niet generaties voor nodig. voor het echt een duidelijke stedelijke identiteit ontstaat? Nee, dat denk ik niet. Nee. Ik vind, ik vind dus dat er al een stedelijke identiteit is. Um, Almere is zoals het is. Almere is groen en blauw en verstedelijk op sommige gebieden. En uh, wijd en open op andere gebieden. Uh, veel ruimte voor natuur, veel ruimte voor recreatie. Um, 150 nationaliteiten die daar leven. Uh, spannende woonmilieus. Uh, ja, een groep mensen die daar uh, gedropt is. Hè. Dus de meeste mensen komen, komen elders vandaan, zijn Broek, daar niet geboren. Amsterdam. Veel uit Amsterdam, maar ook heel veel uit het Gooi. Uh, heel veel mensen uit Twente. Kijk. kijk genoeg? Ja, die nou, kom ik daar genoeg. dan... Ja. Nou, ik Oosten. kom uit Twente, ja. ja. Die kom ik daar dan zomaar weer tegen. oh ja? Ja. Maar dan ga je ook weer... Praat je ja, vroeger thuis Twens? Twens. Ja. ja? Nee. Niet? Nee. Dus ik dacht, misschien schakel je alweer om in de dialect... op het moment dat je oude streekgenoten tegenkomt. Maar zo werkt dat dus niet. Nou, het is, het is wel leuk. Ik kom natuurlijk uh, nu uit het hoofd van mijn vak... heel veel Almeerders tegen. En veel weten dan ook... Uh, dus de, onlangs kwam ik iemand tegen, uh, twee dames. Ja, nee, die kwamen ook uit Twente. En ik zei van, oh, dan zullen wij nu even het Twents volkslied zingen. En dat hebben wij toch gedaan. En dat, ja. Hoe klinkt dat trouwens? Ja, dat is heel mooi. Maar dat, ik ga dat niet zingen. daar Waarom ja, niet? Nou, nee, je bent muzikus. ja. Er ligt tussen dinkelreggen uh, en... Nee, er ligt regge. tussen dinkelreggen en een land. Nou, en dan nog verder. Maar nee, nee, nee, nee. Nee? Nee, nee, nee. Oh. Ik dacht, daar zul de schaamte toch niet voor voelen. Maar dat, ja. <laughs> dat is toch een brug te ver. Goed, maakt niet uit. Nou ja, ik bedoel, uh, op dit uur zeg, van de dag, hallo, hallo, hallo. Van de nacht... Nou, ik denk dat heel veel mensen denken: entertainment is dus juist op dit tijdstip uh, mm. wel aardig. Nee, goed, je moet zelf weten. Maakt niet uit. In 1992 ben jij uh, naar Almere getrokken, verhuisd. Hoe kwam je daar terecht? Het uh. ja, klinkt alsof je de moe in trok, maar <laughs> hoe kwam je in Almere terecht? Nou, ik kende Almere natuurlijk, want ik had haar hier al vaak, uh, hier zeg ik maar, we zitten nu in heel veel, in Almere vaak opgetreden. Dus ik kende ken zowel het theater De Roesbak als het toenmalige theater De Metropool. Dat ding heet De Roesbak? Ja, het is het kleine theater in uh, Almere Haven. Oh. Ja, we hebben twee theaters in Almere, dus nog steeds en Almere de, Haven. Dat ding en... heet nog steeds De Roesbak? En ja. dat, is, dat is omdat het een Roesbak is? Of, uh... Ja, het is uh, bekleed met, uh, met roes, dus een oh. uh, heel mooi uh, gebouw. En uh, de metropool die bestaat inmiddels niet meer. Maar daar is de mooie Nieuwe Schouwburg in de plaats gekomen. Dus in die zin kende ik Almere. Maar sowieso vond ik die polder heel erg interessant. Ik, in de tijd ben ik heel veel in de Noordoostpolder geweest. Mijn grootvader was burgemeester op Urk. Oh ja, niet ja. in Urk, maar op Urk. Op Urk. En uh, daar ging ik als kind vaak naartoe. En dus mijn interesse voor de polder was wel gewekt. Dus in tweede instantie ik kwam ik zuidelijk Flevoland bij. En toen uh, zochten wij op een gegeven ogenblik een nieuw huis. En toen zijn we zelf gaan bouwen en in Almere was grond. Is opa ook een, een inspiratiebron geweest voor, voor jouw tweede carrière? Jouw carrière na jouw muzikantenschap? Nou, nee, niet, nee, want mijn grootvader was al lang overleden. En uh, de jeugd waarover ik sprak, dat stuk van mijn jeugd was, waren echt mijn jongste jaren. Dus toen was ik echt een kleuter. Waar komt die belangstelling voor politiek vandaan? Um, ja, ik, ik, ik vind het leuk om met mensen te verkeren. Ik vind het leuk om met mensen te spreken. Ik vind politiek interessant. Ik ben betrokken, ik voel me betrokken bij de maatschappij. Ik voel me betrokken bij... De omgeving waarin ik leef. Uh, en dan denk ik van, ja, daar kan je niet zomaar aan voorbij gaan. En ik voel ook, je hebt daar dan een stuk verantwoordelijkheid in te nemen. Het is verantwoordelijkheidsgevoel en, en de drive om uh, dingen te veranderen? Om nou, een rol te, te spelen in maatschappelijke processen? Om een, om een rol te spelen in maatschappelijke processen. Tegelijkertijd betekent politiek ook water bij de wijn en compromissen sluiten. En fracties, je hebt te maken met partijprogramma's, je hebt te maken met partijlijnen te maken. Nou, dus, dus dan zoek je een partij waarvan je denkt van, daar kan ik mijn ei kwijt. En natuurlijk weet je ook dat je altijd, binnen wat voor verband dan ook, zul je, <coughs> sorry, water in de wijn moeten doen. Dus je kan nooit één op één alles wat je in je hoofd hebt realiseren. Um, maar dat hoeft ook helemaal niet. Jij zit voor het CDA in de Raad. Uh, ben, ben je... Nee, ik ben namens CDA en ChristenUnie wethouder. Sorry, ja, ja. precies, maar goed, jouw partij... Ik zal precies zeggen, jouw partij is het CDA. Um, <coughs> zou jij uit vrije wil kiezen voor samenwerking met de PVV? Uh, daar zou ik niet voor kiezen, nee. Waarom niet? Um, omdat ik... Daar zou ik heel veel moeite mee hebben. Maar kun je uitleggen waarom? Waar, waar zit hem dat? Waar, waar zit hem de... De frictie. De frictie zit hem in het polariseren, dus ik vind het te weinig genuanceerd, zoals men denkt en zoals men zich uitlaat, en uh, daar heb ik ernstig moeite mee. Um, het landelijk CDA heeft een andere lijn gekozen. Klopt. Jij bent ongetwijfeld bij dat roemruchte congres geweest. Ben ik. Heb je daar gesproken ook? Nee, ik heb daar niet gesproken. Heb je daar bewust voor gekozen om niet te spreken? Ja. En waarom heb je daar bewust voor gekozen? Um omdat ik op dat moment dacht van, ik kies de luwte en uh, er waren genoeg sprekers. En er waren ook genoeg sprekers die mijn, de ideeën die ik ook had, uh, heel goed konden verwoorden. Het interessante doet ze ervoor dat de PVV bij de laatste verkiezingen de grootste is geworden in, uh, in, in jouw stad, in Almere. Dat lijkt me lastig dan. Ze zitten weliswaar niet in het college, maar het lijkt me lastig om te maken te hebben met een partij waar je het eigenlijk hartstikke grondig mee oneens bent, ideologisch. Nou, dat, dat, dat, dat is het spel van de democratie. Uh, de PVV heeft tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 meegedaan in Den Haag en in Almere. En in Almere zijn ze inderdaad een grootste partij geworden. Dus als grootste partij ben je dan aan zet om een coalitie te vormen. Daarin zijn ze niet geslaagd. <tus> dus vervolgens krijgt de daarvolgende partij de uitnodiging om te kijken of die wel een coalitie kunnen vormen. Van buitenaf bestond de indruk dat de PVV daar spelletjes gespeeld heeft. Bijvoorbeeld op bijzonder principeel te doen over de dingen die zij wilden, waarvan ze op voorhand wisten dat het niet haalbaar was. Ja, dat weet ik niet. Ik ben uh, uh, niet bij die gesprekken geweest. Dus daar. Ik weet niet of er spelletjes zijn gespeeld. Daar durf ik geen uitspraak over te doen. Feit is dat ze buiten het college zijn gehouden. Is dat dan een goede uitkomst voor de democratie? De grootste partij die niet meebestuurt? Als uh, de PVV. Was op dat moment niet in staat om een coalitie te vormen. Dus um, ze hebben zichzelf buitenspel gezet. Of, um, ik, ik weet niet wat er is gebeurd, maar als ze hadden gewild, hadden ze natuurlijk een coalitie kunnen vormen. Maar moet je daar vanuit democratisch oogpunt blij mee zijn? Waarmee? Nou, dat de, grootste, dat, dat de winnaar van de verkiezingen uh, niet meedoet, om wat voor reden dan ook. Um, ik weet niet of je daar blij mee moet zijn. De realiteit is gewoon dat er nu een college zit waar de PVV niet in zit. En dat de PVV nu een, po een positie heeft als oppositiepartij. Ben je blij met het feit dat de PVV landelijk gezien... nu een cruciale rol in uh, dit kabinet speelt? Nee, ik ben uh, met een gedoogpositie positie ben ik helemaal niet blij. Nee. Want de partij, het CDA, blijft kraken en zuchten... Toch, gezien. Absoluut. De laatste peilingen ze, ze, ze zakken tot dat, dat je denkt: van, waar zit de bodem mee? Een Absoluut, keer? maar je, je weet natuurlijk nooit, het is altijd heel erg moeilijk om te zeggen of er nou een of, of dat uh, of de reden daarvan is dat ze, het, ze de PVV gedogen. Dat weet je natuurlijk toch niet. Uh, maar nogmaals, het zou niet mijn keus zijn. Het was niet mijn keus om te kiezen voor de PVV als gedoogpartij. Vind je het een lastig onderwerp? Nee, ik vind het geen lastig onderwerp ik heb het idee dat je lang nadenkt dat je woorden zorgvuldig kiest. Veel mensen doen dat trouwens. Als het gaat over de PVV gaat, dat is gewoon een democratische partij is die meedoet. En die weliswaar extreem zijn in een aantal standpunten. Maar in heel veel dingen ook gewoon niet. Interessant is, waar zit die spanning? Waar, tenminste, ik ervaar als buitenstaande spanning als het gaat om de, over de PVV vaak. Ervaar je dat ook? Nee. Hoe, hoe gaat dat in Almere, praktisch gezien? Uh, wat mij in Almere opvalt, uh, als ik kijk naar de op oppositiepartijen in het algemeen, en het CDA in Almere is ook lang oppositiepartij geweest. Ik ben zelf ook fractie, uh, voorzitter geweest van de CDA-fractie toen wij ook opposi oppositiepartij waren. Wat je dan probeert als oppositiepartij, je kan een aantal dingen doen. Uh, de veronderstelling is namelijk altijd dat je als oppositiepartij je. Uh, programma, je verkiezingsprogramma niet zou kunnen realiseren. Maar dat kun je als oppositiepartij ook heel goed. Je kunt zelf uh, initiatiefvoorstellen indienen... je kunt de agenda beheersen... je kunt proberen de oppositie op één lijn te krijgen. Dus er zijn allerlei methodes om invloed uit te oefenen... op het coalitiebeleid, ook als oppositiepartij. Dat hebben wij, heb ik in het, in het verleden... toen ik uh, nog in de CDA-fractie zat... hebben we dat ook geprobeerd, waar we heel erg actief in. Op die, manier, op die manier druk je dus als CDA toch een stempel... of schoon je oppositiepartij bent. Wat ik nu van de PVV zie, dat ze dat allemaal niet doen. Ze hebben kennelijk geen eigen agenda. Ik zou ook niet weten waar de PVV voor staat in Almere. Wat hun uh, punten zijn uit hun eigen verkiezingsprogramma... die ze zouden willen realiseren, is mij volstrekt niet duidelijk. Maar waarom het zijn ze zo groot ze doen, Het enige wat ze doen is um, voorstellen die worden voorgesteld van, vanuit het college... is daar opschamperen, afschieten, negatief zijn, de stemming kweken. Maar het is dus absoluut... Nee, zo kom je er wel natuurlijk. Niet constructief. Nee, zo kom je er wel als stad... Nou, ze kom je partij. er natuurlijk niet. Nee, dat, nee, dat was schamper bedoeld. Oh, maar, okay. ja, ja, Nee, <laughs> nee maar ik bedoel, hoe is het dan mogelijk dat ze zo groot geworden zijn? Want de partij is. Ze hebben toen getamboerd over de, de, de, een, de hoofddoekjesverbod, geloof ik, waar ze toen nogal hebben. Nou, ze, hebben niet alleen ge, ze zaten niet alleen op het hoofddoekjesverbod. Ze zaten natuurlijk ook over. Uh, de Almere betaalt veel te veel uh, belasting aan OZB. En uh, wij gaan zorgen dat het voor de helft kan. En vervolgens bij iedere begrotingsbehandeling wordt de PVV ondervraagd van... kom nou eens met ideeën hoe u dat um, wilt realiseren. Tijdens de verkiezing hebben ze gezegd... wij houden de kaarten tegen de borst. Maar als wij eenmaal um, uh, het voor het zeggen hebben, dan gaan we dat vertellen. Nu zijn ze oppositiepartij en dan vragen, dan vragen de, de fracties van... god, PVV, kom nou eens met, uh, uh, met, met je wapenfeiten... En, uh, hoe ga je nou in deze begroting snijden... zodat de, die burger dat geld terugkrijgt? De antwoorden blijven nergens. Je hebt in uh, hier portefeuille. Dat moet, uh, dat moet home sweet home zijn, uh, qua gevoel, zou ik maar zeggen. Uh, tegelijkertijd uh, hangt er een bezuinigingsdoel... doelstelling boven het geheel. Uh, kun je nog leuke dingen doen? Nou, de, die bezuiniging is al ingezet. Dus uh, uh, in Almere wordt bezuinigd. En we proberen dat slim... En, en, en zorgvuldig aan te pakken. Maar 2015, 25 miljoen bezuinigen, dat is een forse stap. 30 miljoen zelfs. Dat is een op, hoop geld. Ja, maar niet alleen op cultuur. Dus uh, dat is het goede nieuws. Maar natuurlijk, <laughs> er moet gesneden worden. En daar waar gesneden moet worden... Uh, uh, daar waar gehakt worden van de, van de spaanders, Dus ook op cultuur. Dus maatregelen doen pijn... Uh, maar ik maar denk wat dat... betekent dat concreet? Uh, Vrije, Vrije, Vrije? Concreet betekent dat dat de Schouwburg minder geld krijgt. Uh, de kunst- en cultuureducatie krijgt minder geld. De verenigingen uh, krijgen minder geld. De bibliotheek krijgt minder geld. Dus er zijn allerlei instituten die tot nu toe uh, gesubsidieerd werden. En die worden allemaal gekort op de subsidie. Maar tot op het niveau dat ze niet meer kunnen functioneren? Nee, niet, nee, nee, nee. 10 procent. En sommige wat minder en sommige iets meer. En wat voor reacties krijg je daarop? Uh, nou, dat zijn soms hele heftige reacties. Uh, bijvoorbeeld de bibliotheek die zei van... nou, dan moeten wij op zondag dicht. En uh, als wij minder geld krijgen... dan kunnen wij op zondag niet open blijven. Gelukkig is er toen een uh, motie aangenomen van de partijen. Die hebben gezegd, tijdens de behandeling van de voorjaarsnota... die hebben gezegd van... wij willen dat de bibliotheek op zondag open blijft. En uh, dan moet hij maar op andere tijden dicht. Oh. Zo simpel was het? Ja, zo simpel was het. Tot de bibliotheek zei, dus een kwestie van geld? Ja, daar nou, dacht, nou, nou. dacht de gemeenteraad van Almere vervolgens anders over. Ja, maar dat was een onderhandelingszet dus van, van twee kanten, zou ik maar zeggen. Ja. Um, de ambitie was er, ik weet niet of die er nog is... om in 2018 culturele hoofdstad te worden. Ja, die, die, die ambitie die, uh, leeft bij een aantal Almeerders... maar niet meer bij het college. Uh, en dat heeft met geld te maken? En dat heeft alles met geld te maken, ja. ja? Want ja. daarvoor heb je gewoon geld nodig? Daarvoor heb je um, uiteindelijk, om dat te realiseren... zo'n 60 tot 80 miljoen uh, nodig. Om en wat wij, te doen precies? Om, om, om de culturele hoofdstad uh, te kunnen realiseren. Ja, maar wat moet ik me daarbij voorstellen? Want dat is echt een hoop geld. Ja, dat is een hele hoop geld. Nou, dat, het, het vergt uh, investeringen in zowel vastgoed... maar ook in programmering. Vastgoed betekent meer gebouwen, Ja, Gebouwen, dus, dus locaties... Um, uh, en de programmering. Dus je, je, je zult moeten uh, programmeren. Want anders ben je geen culturele hoofdstad natuurlijk. Hoe ziet het culturele landschap eruit in Almere? Ik, ik, ik kan me voorstellen... Uh, dus, uh, maar misschien zeg ik nou iets en dan ga je zeggen dat is heel dom van je. Maar mijn beeld zou zijn... Uh, als je in Almere woont, dan ga je uit in Amsterdam. Uh, nou, als je naar de opera wilt, ga je inderdaad naar Amsterdam. En als je naar het Nationaal Ballet wilt, ga je ook naar Amsterdam. Maar voor de rest... Blijf je gewoon in Almere. Ja, wat, ja. wat, wat, wat is er allemaal op cultureel gebied? Uh, Fijn dat je dat mag zeggen. Ja, nee, dat, is, dat is hartstikke tof. Uh, wij hebben een prachtige Schouwburg. Niet alleen een heel mooi gebouw, maar ook qua programmering een, uh, een, een, een mooi programma. Wij hebben drie productiehuizen. Ik noem ze even vis vis Die zorgen voor oh, buitentheater. Dat is heel erg leuk. Ja. Almere Zand, ik heb ze gezien. Echt heel Ja, Almere Zand. Volgend jaar komen ze met... Ik heb ze toevallig vandaag gesproken. Volgend jaar komen ze met een nieuwe productie ook weer aan het uh, Almere Zand. Dus weer zo op, op de buitenlocatie. Het oh, publiek zit overigens overdekt. Dus dat ja. is... Uh, maar daar mogen we een heel klein beetje reclame van maken, vind ik hoor. Ja, vind ik ook. Ik vond, vond het erg leuk namelijk wat ze <laughs> gedaan hebben. Ja. Nou, en, de, en, de, en er komt volgend jaar, zeg maar, is, maar een klein beetje, want, want uh, ze zijn nu aan het schrijven. Het is een heel theater, is ja, eigenlijk. Het is nee. met een hoop, hoop effecten. Het knalt op, op een gegeven moment van alles. Maar het is het gewoon is een leuk Het is waanzinnig, verhaal. het is waanzinnig. En je kijkt dus tegen die ondergaande zon aan. Het is ja. prachtig, het is prachtig. Ja. Het is een hele mooie buitenlocatie, maar het is ook een geweldig theater. En daarnaast hebben we Suburbia. Um, dat is een uh, productiehuis dat um, uh, toneelproducties maakt. Uh, Ze zijn, zijn, zijn toeren op dit moment met... Uh, uh, U bent mijn moeder. Uh, en dan hebben we nog Bonte Hond. Dat is een jeugdtheater. De gemiddelde Almere bestaat uit... Laag tot gemiddeld opgeleid? Meer en nul? Nee, gewoon allemaal de... Uh, de nee, niet, niet laag tot gemiddeld. Dus nee, dus gewoon dus al... de keurige middenmoot. Is dat zo? Ja, Almere is, ja. Ik lees steeds dat, en ook nu trouwens... dat, dat Almere qua bevolkingssamenstelling ondervertegenwoordiging heeft... van hoogopgeleiden en oververtegenwoordiging van lageropgeleide. Nee, dat is niet zo. We zijn gewoon gemiddeld opgeleid. En het is waar dat aan de bovenkant, uh, daar zouden we graag nog wat... van. We, we zoeken die diversiteit in woonmilieus. En dus dat hangt dan weer samen met de opleiding. Dus uh, daar zijn we naar op zoek. En uh, dat heeft... En vandaar dat het aanbod op, cultuur, op het gebied van cultuur ook zo belangrijk is. Want je ziet om een volledige stad te zijn, moet je op cultureel, op cultureel gebied toch een diversiteit ook kunnen aanbieden. Uh, en wat dat betreft, lopen we gewoon nog niet in de pas met de grootte van de stad. Dus we hebben daar nog een inhaalslag te maken. Die zullen we ook maken. In het kader van die schaalsprong die nu op stapel staat, hebben we afspraken over. We hebben, ja, hebben we afspraken over gemaakt met het Rijk. Uh, nou, zo zoeken we bijvoorbeeld... Uh, ik, ik, ik heb een ambitieus programma als het gaat om kunst- en cultuureducatie. Uh, ik wil kunst- en cultuureducatie in het primair onderwijs uh, introduceren. weer in hele, Op hele grote schaal voor 25.000 kinderen in Almere. Krijgen tijdens hun basisschoolopleiding... allemaal te maken met kunst- en cultuureducatie. We zijn bezig om te kijken of we ook het leerwerkorkest kunnen introduceren. Wat uh, is dat? Dat is uh, een analogie van... Het, uh, het Leerwerkorkest uit Venezuela. Dat inmiddels ook al draait in Amsterdam Zuidoost en in Rotterdam. Ieder kind een instrument. Daarbij um, zorg je dat een hele klas van het basisonderwijs. In de groepen 5, 6 en 7 en 8. Allemaal instrument leren bespelen. Dat is gewoon de schooltijd. Wat en, en, en dan bedoel je niet per se een dwarsfluit? Nee, niet, niet per se een dwarsfluit. Nee. nee. Dus de, Die kinderen mogen zelf een instrument kiezen. En dan krijgen ze dan iedere week les op. En um, in uh, Los Angeles wordt, ik heb toevallig net gehoord op Radio 4, hoorde ik, in uh, Los Angeles is de dirigent van het uh, de Los Angeles uh, Symphonic. Is een van die Venezuelaanse Venezuela, Venezuela, ja, uh, Venezuela kinderen. Meer ja, anders, ja. ja, precies. Die het geschopt heeft tot dirigent, want er zijn de. Allerbeste muzikanten uit voortgekomen. Het is werkelijk onvoorstelbaar. Ja, Lacht, dat is goed. Nou, kijk, kijk misschien dat we een enorme baktalent gaan, uh, gaan aantreffen. Wij deze. hebben natuurlijk al, moet je moe eens kijken, zo'n Alia, Dat meisje wat uh, uh, onlangs uh, ondanks die, die popstars of een van die programma's heeft gewonnen. Dat kind dat heeft dus trots. En dat zijn allemaal talenten die lopen in Almere in het wild rond. Nou, die willen we graag, uh, die koesteren wij en die willen we graag verder helpen. Ik mag trouwens ook wel hopen dat jullie talenten hebben. Met zo ongelooflijk veel inwoners. Een goede ambitie, ooit op 125.000 was afgetikt. Die nu naar 350.000. Goedemorgen, iemand thuis gaat. 2030. Hè, is dat is de bedoeling uiteindelijk. Dus uh, dan heb je ook vast een hoop mensen ertussen lopen. Naar aanleiding van de dag dat de tentoonstelling geopend werd over de identiteit van Almere is Bernien Steunenberg, mijn gast, wethouder in Almere. Je hebt de muziek meegenomen. Um, ik heb geen flauw idee wat. Dat is wel zo prettig. Laten we gewoon gaan luisteren. En dan mag je zo vertellen uh, wat en waarom. Op zoek van Berdy Steunenberg was dit... Lara Fabian. Een Belgisch hoorde ik je net zeggen? Ja, een, een Belgische zangeres En normaal zingt ze ook heel veel Frans. En, um, maar ze is op dit moment volgens mij bezig... om te kijken of ze ook in uh, Verenigde Staten door kan breken. Ze is met in Canada bezig. Um, Dat hebben wij weer. Ik in heb, de ja, democratie. ik heb haar eigenlijk opgepikt in Frankrijk. Dus... Um, Volgens mij had ze, heeft ze daar een hit gehad. Althans, er werd een nummer van haar heel veel gedraaid. Ik vond het een prachtig nummer. Het was een Ave Maria. Had ze zelf geschreven. Prachtig. Dus toen uh, heb ik die CD gekocht. En die had ik eigenlijk mee willen nemen. Maar dat ben ik vergeten. Maar Jullie hadden ook nog wat. Uh, dus gelukkig. gelukkig hadden we nog iets van haar. Ja. Zodat we toch iets, iets konden laten horen. Um, jij bent uh, geboren in Almelo. Uh, uh, wanneer kwam de muziek serieus op jouw pad eigenlijk? Maar nou, je dacht je, van daar, daar wil ik wel wat mee? Uh, nou, van, ik, ik denk misschien wel van meet af aan. Dus uh, vanaf dat ik een jaar of negen was. En de dwarsfluit was ook meteen jouw instrument? En dat was meteen mijn instrument. En toen ging ik, kreeg ik die fluitles. En uh, dat ging ook heel snel. En na anderhalf jaar um, vroeg de organist van onze kerk... van, uh, joh, maar kan je dan niet... Uh, Hendel spelen uh, tijdens de collectes. Dan zei ik, nou, dat is goed. Dus dan werd er gecollecteerd. Toen was je tien en een half? Ja, goed tien, mee. ja, tien of misschien elf of zo. En toen ging je sonaten van Hendel spelen? En toen speelde ik dan boven bij het orgel tijdens de collecte iedere zondag. Uh, dat was mijn eerste podium, zeg maar. Aha, ja, en dat ging goed? Dat ging goed. Maar kom je uit een muzikaal nist? Uh, nee, maar mijn ouders vonden muziek altijd wel heel leuk. Dus wij hadden wel stapels LP's in de kast liggen. Ja, maar dat wil niet zeggen dat je echt talent hebt. Nee, of? maar mijn moeder speelde gitaar, mijn vader klarinet, dus... Maar gewoon als amateur. Ja. Waar is het verbaasd dat het met jou zo hard ging? Met je muzieklessen? Uh, nee. Nee, dat heb ik nooit gemerkt. Nee. Stimuleerden ze dat? Remden ze dat af? Nee, het, want het bij ons thuis was het gewoon van... Als je ergens aan begint, dan uh, hou je dat gewoon even vol. Dus het is niet een kwestie van, we kopen een fluit en dan... Uh, na een paar weken of na een half jaar nemen we weer afscheid van dat instrument. Dus dan, en je studeert dan ook gewoon iedere dag. Dus dat hoort er gewoon allemaal bij. Maar dat klinkt toch al redelijk stevig, iedere dag studeren voor een kind. Nee, dat, nee, dat, dat moet je gewoon doen. Anders dan wordt het nooit wat. Ik bedoel, net zoals een kind iedere dag naar school gaat... en iedere dag een rekenlesje doet. Dus uh, gaat bij muziek precies hetzelfde. Ja, maar je zegt alsof het heel vanzelfsprekend is. Maar dat is het volgens mij helemaal niet. Ja, je hebt ook kinderen natuurlijk. Jij spreekt nu uit eigen ervaring. Ja. En volgens mij in ieder geval één van de twee... volgens mij behoorlijk wat muzikaal talent. Maar ik moet er vreselijk mijn best voor doen, hoor. Maar kijk, muzikaal talent... één van de talenten is ook... Um, muzikaal talent staat nooit op zich. Dus één van de aspecten is namelijk... dat je het kunt opbrengen om iedere dag te studeren. Het is 20% inspiratie en 80% transpiratie. Absoluut, absoluut. En als die transpiratie niet kan worden opge opgebracht... Nou, dan uh, vergeet het dan maar. We gaan zo weer terug even naar de muziek. Maar is dat ook in de politiek zo, deze verhouding? Ik denk voor alles wat je uiteindelijk goed wil doen... dat je een, een, een vorm van uh, transpiratie wil nodig ja, hebt. Ja, maar dan ja, moet je hoor. kunnen bikkelen, je moet kunnen beuken. Ja, ja. En dan pas wordt het wat. Nou ja, of het wat wordt. Soms wordt het, wordt het nooit wat. <laughs> dat is dan jammer. Allemaal voor niks. Het is, nooit een, het is nooit een garantie. Je bent naar het conservatorium gegaan. Uh, niet in uh, jouw omgeving, wat wel voor de hand ligt. Want ook daar heb je conservatoria. Uh, maar in Den Haag. Waarom daar eigenlijk? Uh, nou, dat, was, uh, dat is echt dankzij de fluidocent die ik toen had... aan de Almeloze Muziekschool. Ik kwam zelf uit Amsterdam en die zei tegen mijn ouders... Mijn ouders vonden dat conservatorium natuurlijk al zo zo. Ja, waarom? Nou ja, wat moet je nou met zo'n fluit? En ja, hoe groot is dan de garantie dat je een baan krijgt in een orkest? Want dat wilde ik. Ja, niet zo groot. Dan moet je wel een zakje rattengif meenemen, zei die fluitdocent. Ja, nou, maar als ze nou wat wil... <laughs> Om de concurrentie ja, handje te helpen. Ja, precies. En, uh, maar als ze nou wat wil, zorg dan uh, dat ze niet naar Enschede gaat. Ja, zeiden mijn ouders, maar dat kost wel heel veel geld. Want naar Enschede kan ze gewoon iedere dag met de trein. Nee, maar zorg dat ze naar de Randstad gaat. En eigenlijk ook naar Den Haag, naar het Koninklijk Conservatorium. Want dan moet ze naar Frans Wester gaan. Dat was een... En Frans Wester was een. Frans Vester was een. Ja. ja. En um, nou, zo, zo is het toen gegaan. Dankzij die, die man. Want anders was ik gewoon in NSGD beland. Hangt je er even meer van, van dit soort belangrijke uh, schakelmomenten aan elkaar? Ja, denk het wel. Ik bedoel, het feit dat ik een plaat heb gemaakt. Uh, zat hem toch wel uh, in de brieven die ik uiteindelijk geschreven heb... naar een platenmaatschappij. Want ik kon redelijk goed zelf tijdens mijn studie... Uh, speelde ik redelijk wat concertjes en ik deed mijn eigen PR. En ik zorgde dat ik uh, wat connecties had bij, bij kleine theatertjes. Dus ik, kon over, ik had overal altijd wel podia waar ik mocht spelen. en uh, Dus zo handig was ik wel. Maar ja, dan zat er een... Uh, het bleef geplug. Alfemon en een uh, ja? Uh, ja, nee, dus dat was allemaal. Uh, ja, het publiek bleef weg. Toen dacht ik van: Ik moet maar eens eerst een plaat maken. Want volgens mij, dan krijg ik wat exposure. En dan komen die zalen ook wel. Dus je hebt zes briefjes geschreven naar zes platenmaatschappijen. Ja. Uh, en gezegd: uh, Hallo, ik ben uh, uh, Berdien en ik speel dwarsluit. En ik speel dwarsluit. Ja. En is het, is, zou het voor een platenmaatschappij nog niet aardig zijn om in de gevestigde orde van kalende heren en fluitisten... Kresinze, Thijs van Leer... Uh, verandering te brengen. En je dacht... door, een leuke, door een jonge fluitist uh, op dat podium. En je dacht toen, van, nou, dat is fijn voor de, de, de geschiedboeken... maar dit wordt vast nooit wat, deze actie? Ik had bij een voorstelling gemaakt... zo'n brief komt ergens neer bij een secretaresse... en die denkt van, oké, okay, dit is brief 88. Die gaat onder in een file, in een la... en terzijde tijd krijg ik een standaardbriefje... En dat was het dan. Maar de werkelijkheid was anders? De werkelijkheid was anders dat ik per de post... van zes platenmaatschappijen een uitnodiging kreeg om te komen praten. Niet eens om te komen fluiten, maar om te komen praten. Oh, wat grappig. Had je een foto van jezelf erbij gedaan? Nee, of? ik had het niet gedaan. Dat had waarschijnlijk ook nog wel geholpen in ja. positieve zin... maar zelfs dat was niet eens nodig. Alleen het feit ja. dat een fluitiste dat Dit zelf vonden denken. Dat vonden dat, ze bij zo gek. Dat vonden ze zo raar, ja. Je pop, pop helemaal door popgedomineerd tijdperk natuurlijk ook al. Hebben we hebben het nu over eind jaren begin jaren 80? Begin jaren 80. Ja, ja dit was 19, 1980 toen ik dat deed. Ja. Toen ging je praat, praten, dat leverde uiteindelijk ook een eerste plaat op. Ja. Matig succes. Matig succes met Jullie Schomper. Die, speelde, die had daarvoor in, bij Vlerk gespeeld, die speelde viool... En de uh, platenmaatschappij dacht van, nou, dat is leuk, die twee meiden bij elkaar. En dan uh, mooi orkest, arrangementen van Dick Bakker. Oh, maar dat was ook een beetje een slimmigheid. Want een gevestigde, Flerk was natuurlijk heel erg ja, brond ja. toen. Een gevestigde artiest, ja. artiesten in combinatie met jou, onbekend. Ja. Dat moet dan wat worden. Dat moet dan wat worden. Nou. Maar not. Nou, nee, dat, dat leverde niet het succes op uh, waarop we hadden gehoopt. Maar gelukkig had ik een, uh, een platencontract, het, het, het klinkt onwaarschijnlijk, maar voor twee LP's. Nou, doe dat nog maar eens na. Uberhaupt, hoe schrijf je platenmaatschappij zou dat mijn kinderen doe vragen? Ik. ja. Ja, nee, inderdaad. En toen was het nog niet zo, want thuis, vandaag de dag neem je gewoon dingen op... met een computer, met een, in, in de huiskamer. Ja, toch? En... Lekker thuis microfoontje ervoor. Absoluut. Daar was toen geen sprake van. Want alles ging nog analo analoog. Dus hup, naar Wisseloort. Ja, ja. Dus ja. Dure tenten. Ja. Om iets op te nemen. Uh, en die tweede plaats heb je dus met hangende burger voor elkaar gekregen... Maar dat werd wel een knaller van de smaak. Nou, nee, de grap was. Dus toen ik in, in de tussentijd, ik moest ook nog afstuderen, dus ik studeerde af. En ik dacht, van... ja, ho, wacht even. Ik heb uh, met die platenmaatschappij wel dat contract voor die tweede LP. Dus ik dacht, uh, we gaan maar weer eens bellen en dan uh, mag ik even een afspraak. Nou, ik weer naar meneer Frits Baren toe. Uh, uh, niet de Frits Baren. De, nee, nee, nee, een andere. En uh, de directeur uh, van Fonogram. En ik zei. Uh, uh, Beste, wij hebben nog een, een afspraak. En eh, hoe gaan we dat doen? Ja, nee, maar. Ja, dat is wel erg duur. Weet je wat? Ik zei, maar ik heb een waanzinnig idee. Namelijk Ronald Rousseau. En volgens mij is dat een nummer dat we echt moeten gaan opleven, eh, opnemen. Dat gaat hem worden. Ja, gingen, zie, jij jij ziet hem bueno. helemaal goed. Nou, dat liedje dus. En toen eh, zeiden ze, nou ja... Weet je, dan maken we diep, diep, diep, diep, diep, diep, diep, diep, wat jij fijn vindt. En toen hebben we een singeltje gemaakt eerst. Zei, en als dat nou een succes wordt, dan doen we die LP. The Rest is History, zullen we maar zeggen. Goed Nederlands. Uh, wat natuurlijk bijzonder was, is dat, dat er een, een, een discodreun onder gezet werd. Bas en drums. Uh, had jij het zelf bedacht of was dat de producer die ermee kwam? Nee, nee. De, Harry van Hoof was ook net uh, gecontracteerd als nieuwe arrangeur. Harry de, van, van Hoof toen, toen de dirigent van Metropolis. Klopt, klopt. En die zei van: Oh, weet je wat we dan doen? Uh, Want het. Die, die, die, die, die hele elektronica, dat kwam ook allemaal net op. Want je had toen nog lindrums en... Um, oh, heerlijk, drumcomputers. Ja, ja, drumcomputers en allemaal geluidjes die daaraan meeklikten. Hij zegt, dat combineren we met een klassiek orkest... en dan die fluiten bovenop. Nou, nou. en dat bleek wel. Sterk, het hem. werd een wereldhit. Dat was hem. Een hele, hele dikke wereldhit. Uh, niet flauw bedoeld, maar ben je er echt rijk mee geworden? Een beetje. En er komt er nog ja. steeds geld binnen? Want dat, dat in die tijd telde dat nog echt aan. Ja. Ja. Klopt. <laughs> ja, en dit is je van harte gegund <laughs> door het einde van. Maar, ik bedoel, als je echt, echt zo'n dikke klapper maakt... dan, dan zou je toch uh, uh, in Almere heel stil moeten kunnen gaan leven. Als je dat leuk vindt. Dan had het gekund. Ga je nog een derde carrière voor jezelf uh, organiseren? Nou, ik heb... Op een moment? Dit, in wezen is dit mijn derde carrière. Want ik ben in 2000 begonnen met... Um, uh, het oprichten van een uh, auteursrechtenorganisatie. En dat heb ik ook tien jaar gedaan. De stap naar de politiek bleek niet zo heel groot. Uh, ga je dan nog een vierde carrière voor jezelf ooit organiseren? Nou, laat ik de derde carrière nou eens eerst ook uh, uh, tot een goed eind brengen. Ga je het landelijke politiek in op enig moment? Je bent ooit gevraagd om in de Tweede Kamer te gaan zitten. Heb je ja, niets gedaan? Net. Ga je dat alsnog ooit wel doen? Nou, dat weet ik niet. Want dan kijk ik weer heel ver vooruit. Nou, drie jaar max... Nou ja, dat kabinet kan morgen vallen. Dus ja, dat bedoel ik. Dus ja. het kan het zomaar volgend jaar oh, zijn. oké. Okay. Goed. Nou, we gaan afwachten. <laughs> wat, wat de volgende stap is in het volgende uur van uh, Kazeloen. wil ik graag met u thuis praten. En, en dan over muziek eigenlijk. Is er wel muziek geweest die uw leven een draai gegeven heeft? Zoals dit ene liedje, het uh, leven van mijn gast, een, een belangrijke draai gegeven heeft. Daarover straks 0800-1121 is het telefoonnummer. Um, ik wil je heel hartelijk danken, Benny Steunenberg, dat je hier was. Leuk dat je hier was. De grootste succes. Oké, dat vind ik. De meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Want de mooiste verhalen vind je vaak dichtbij. Daarom maken wij programma's over mensen. NCRV. Deel 1. Mannen die vrouwen haten. Naar Stiek Larsson. Een hoorspel van de NTR. Aflevering 19. Mikkel Blomquist is terug in Hideby. Vervroegd vrijgelaten. Wegens goed gedrag. Hij is nog niet koud terug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 En we staan elkaars romanses nooit in de weg. Is, is dat wat we hebben? Een, een romans? Nou, geen idee. Maar we <laughs> kunnen het blijkbaar goed met elkaar vinden. Maar. waar uh, moet ze vannacht slapen? We regelen wel een kamer voor. Ze slaapt in ieder geval niet in mijn bed. Ik weet niet of ik dit kan. Ja, bij jullie werkt dit blijkbaar zo, maar ik, ja, ik weet het niet. Ik, ik heb nooit. Uh... Cecilie, ik heb je toch eerder verteld over Erika, mijn relatie met haar.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 Het rare is dat het aantal abonnees nogal toeneemt. Oeh, dat fluctueert altijd. Ja, maar nou is het anders. We hebben de laatste maanden 3000 nieuwe abonnees gekregen. En ze blijven maar komen. Waarom dat ineens vandaan? Geen flauw idee. De opstand van de middenklasse tegen het grootkapitaal? Al sla je me dood. Christer heeft er al een heel onderzoek aan gewijd. Maar als het zo doorgaat, betekent dat een behoorlijke verandering. He, verdomme, Michael!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 Wacht. Wij uit Bolderburen. Pipi komt thuis. Samen op het eiland zeekrui. En superdetectieve Blomkist. Hoor <laughs> heb je hem weer. Succes, Miguel. Hou die sleutel maar, dat komt later. Uh, Dank je wel, Martin. Kijk, wat hebben we hier nog meer? Het kwaadaardig imperium voor de Sovjet-Unie. Luthers catechismus. Psalmboek. En de Bijbel. Harriet Bakker. Uh -huh. Zo, Harriet. Was jij zo geïnteresseerd in het geloof? Zo, poes. Daar ben ik weer. Nu heb ik brokjes. He? Heb je zo'n honger? Nou, niet zo ongeduldig. Dat eens op.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 Cecilia? Cecilia? Die hoer van je is niet thuis. Sorry? Ik zei, die hoer van je is niet thuis. Harold Wanger. Hoeveel betaal je dan? Je hebt het wel over je eigen dochter, Hufter. <laughs> Ik ben niet degene die er s'nachts ontsluipt. Dag man, ga opzij. <laughs>